De afgelopen jaren lag rond deze tijd het aantal zelfdodingen onder militairen rond de 130. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft geen verklaring voor de stijging. Een verband met blootstelling aan gevechtssituaties ligt voor de hand. Maar ook onder militairen die nooit zijn uitgezonden is het aantal gevallen van zelfmoord gestegen. Verder liep ook het aantal aanrandingen, geweldsmisdrijven en gevallen van alcoholmisbruik op.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 ANWB Verkeersinformatie. Het is een normale vrijdagochtendspits. Bij elkaar staat er 28 kilometer file. Een paar dingen vallen op. Door de werkzaamheden op de N232 is het wat drukker op de A9, ook maar Amstelveen. Bij Knopende Raasdorp staat 5 kilometer. En door de nieuwe situatie, door de werkzaamheden op de A10, staat op de A10 de ring west richting Zaanstad tussen Knopende Nieuwe Meer en de Koentenel 6 kilometer. Een aanreiding op de A12 van Utrecht naar Den Haag tussen Knopende Lunette en Ouderijn 5 kilometer.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 Goedemorgen, het is zes minuten over negen. Nederland loopt internationaal achter op het gebied van innovatie en dreigt zelfs verder af te glijden. Dat blijkt uit onderzoek straks. Een van de onderzoekers, Rob de Wijk, maar eerst naar Montfort. Een windhoor strok gisteravond over het Limburgse Montfort. En dat gebeurde in 1983 ook al eens. Toen, tijdens een schuttersfeest, omstanders vertellen wat er gisteravond gebeurde. Ja, dat alles tegen de ramen kwam, de stoelen vlogen door het rond. Ja. En dan ga je de tuin in en dan zie je dat terras ook helemaal. Eh, schuttingen plat, bomen eroverheen. Hè. Ja. Maar we hebben het toen meegemaakt met die, met die tent toen En eigenlijk is dit een beetje hetzelfde, denk ja. ik. Ja. Ik stond naar buiten, ik was net fiets op een ruimen. En het was in een fractie ja, heel snel. Ja. Hele harde wind. Het was echt. Ja, niet te beschrijven. Heel raar. Ja. Ik heb het nog nooit meegemaakt. Het was geen gewone windje, zou ik maar zeggen. Ja, dat was behoorlijk heftig. Ger Sneakers, brandweer, van de brandweer Limburg-Noord. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe lang heeft die windhoos geduurd? Nou, wat wij hebben vernomen van, van mensen die dat hebben gezien... heeft het maar één minuut geduurd. Eén minuut? Maar dan ja. zo, zo, zo heftig. Want mensen hebben het als, als uh, groot ervaren, Ja, ik heb vanmorgen ook even wat, wat videobeelden gezien. En uh, het heeft toch wel een enorme impact uh, gehad. Zijn er ook mensen gewond geraakt? Nee, er uh, zijn gelukkig geen, geen mensen gewond geraakt. En wat is de schade? Wat heeft, bent u allemaal tegengekomen? Nou, wat wij tegengekomen zijn... is uh, voornamelijk uh, dakpannen die los van de daken zijn, zijn afgewaaid. Uh, in eerste instantie was er sprake dat er uh, van twee woningen... de complete dak was afgewaaid. Maar dat hebben wij in de loop van de avond uh, moeten bijstellen. Want dat betrof het gewoon een aantal gaten in, uh, in die daken. Hm. Dus al met al... Valt het wel mee? Is het meer ja. het gevoel dat het heftig was? Ja, allemaal valt het achteraf natuurlijk mee. Uh, ik denk wel dat de mensen die het zelf hebben meegemaakt en die schade hebben... dat natuurlijk een beetje een andere impact heeft als, uh, als dat wij dat ervaren. Ja, dat kan ik me voorstellen. Valt er iets te zeggen over het schadebedrag? Of bent u nog, is dat nog te vroeg? Nee, het schadebedrag uh, is op dit moment nog te vroeg. Uh, de gemeente gaat wel de zaak oppakken... en misschien dat in de loop van, uh, van de dag daar iets uh, over bekend is. Nou, dan horen we daar misschien nog van. Ger Snickers van de brandweer Limburg-Noord. Dank. Zeven minuten over negen. Nederlanders moeten in de toekomst de zorg op hun oude dag zoveel mogelijk zelf betalen. U heeft dat kunnen horen vanochtend. Gesteld door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg. Hoe reageren de ouderen zelf, de ouderen van nu, op dit advies? Verslaggever Mark Hamer is in bejaardentehuis het Huis aan de Poel in Amstelveen. Uh, Mark, je was net uh, bij meneer Zaal op de Kamer. Ben je daar nog steeds? Ja, we zijn, ja, meneer Saal, zijn kamer is een heel erg mooi uitzicht over heel Amstelveen. Maar we zijn toch even naar beneden gelopen naar het restaurant. Dus hebben hier lekkere koffie, hè, meneer Zaal. Ja, ze hebben heerlijke koffie. Ja, we hebben lekker even zitten, zitten babbelen. En meneer Zaal, ik moet er wel zeggen, ik ben eigenlijk een beetje jaloers op u. U heeft het allemaal voor elkaar. Ja, dat moet ik nog maar zien in de toekomst. Ja, ja het is open voor je. Ja. Ik hoop dat het allemaal zal lukken. Maar ja, de toekomst is een beetje juister, hè? Ja, en we gaan... Wat dat betreft. Hè? Ja, u zei al, we gaan een beetje terug in de tijd. Ja. Dat gaan we ook. Ik denk, ik denk dat uh, de toekomst de, zo is dat je de ouderen zelf meer uh, moet verdienen... en zien dat ze er komen, want anders redden ze het niet. Nee, ze moeten zelf gaan nadenken over wat ze, uh, hoe ze later hun zorg willen hebben. Dan zaten we net ja. uh, te praten. U wist wel al heel erg lang dat u hier naartoe wilde. Ja, ja wij hadden het afgesproken. Ik woonde met mijn zus samen... Maar die is plotseling overleden, dus ben ik er plotseling hier gekomen. Ja, uw zuster is, is twee jaar geleden overleden. Maar u vertelde, in 1970 ging u met uw zuster samenwonen. En toen zei u al van, ja, als we nou later echt oud worden, hè, dan gaan we hier naartoe. Waarom wist u zo zeker dat u hier naartoe wilde? Nou, omdat ik het verkleinste van al het de, ben. ben uh, familie heb hier ook gezeten. Of gewoond, laat ik het zo zeggen. Want zeten, dat is weer wat anders. Maar die heeft hier ook gewoond. En uh, toen hebben we gezegd, samen, toen we samen weer opnieuw begonnen... hebben we gezegd, als we oud worden en bekomen in de gelegenheid... om weer in Huis de Poel te kunnen komen, dan gaan we daar wonen. Ja, dus... u, u wist dat al. Uh, ja, uh, ik moet zeggen, volgens mij in, uh, uh, was u in 1970 net zo oud als dat ik nu ben... Ik heb echt nog geen idee wat ik later ga doen, waar ik gewoon. Ik hoop gewoon zo lekker, zo lang mogelijk thuis te kunnen wonen. Ja, maar dat is, dat is nou het, het grote probleem. Uh, ik, denk, ik denk dat toch de generatie die na ons komt, nou moet denken daarover. Want ik moet dus, gaan nadenken waar ik later, hoe ik mijn zorg wil gaan invullen. Ja, want je komt ervoor te staan en dan moet je in de plotseling moet je dat gewoon beleven. En dat gaat heel anders dan dat jij je zelf voorstelt. Ja, maar ik wil dat eigenlijk nog helemaal niet. En ik denk, ja, die verzorgingsstaat is opgebouwd. Uh, dat, dat is nou het laatste zorg die, die een beetje met me ontnomen wordt in de toekomst. Maar dan, zo mag ik niet meer denken. Nou, het is, het is eigenlijk zo dat je op dit moment leeft. Hè? En wat de toekomst brengt, dat weten geen van allen. Maar het is wel zo dat als je het helemaal op het laatste end aan komen... kom je voor een situatie te staan waardoor andere mensen gedwongen worden... om in een positie te raken waarin ze niet kunnen. Nee, dus je moet het heft in eigen handen houden. Dat is eigenlijk ook wat het advies van de RVZ is. Om zomaar even te zeggen, een goede oudere is op zijn toekomst voorbereid. Ja, en, en ook uh, die sociale toestanden, die de verenigingen en dingen die er altijd al voor zijn... die hebben op een gegeven moment ook niet meer de uh, geldtoestanden nee, om, nee. om het uh, waar te maken. Het geld is op. We moeten het zelf bedenken en zelf aan onze toekomst denken. Ook wij al wat jongeren. Mark Hamer, dankjewel vanuit Amstelveen. Meer over dat advies van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg... vindt u op onze website onder het kopje zelf oude regelen op nos.nl. Dan, uh, ja, ik koop zelf ook wel eens hè, producten met teksten op de verpakking... zoals uh, goed voor het hart, het verhoogde weerstand. Nou, volgens consumentenorganisatie Foodwatch is dat vaak klinklare onzin. Dinsdag wordt het gouden windei uitgereikt... aan het product met de allergrootste leugens. Verslaggever Jeroen Schuthuizen merkte dat de genomineerde fabrikanten... niet echt blij zijn met deze aandacht. Voedingsfabrikanten willen gewoon hun koek, boter en smeerkaas verkopen. En verder geen gezeur.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 We kijken er naar uit. In Garkov speelt Oranje morgen de eerste wedstrijd van het EK. Maar wat voor stad is het eigenlijk? Dat wordt nu zo. Ja. Blijf luisteren. De landen van der Velden, is op de weg inmiddels? Gaat best wel goed. 19 kilometer nog bij elkaar. De meeste vertraging bij Amsterdam. Onder meer op de A9 Alkmaar maar Amstelveen. Tussen de knopende Rotterpolderplein en Raasdorp 5 kilometer. Op de A10 de Ring Zuid tussen knopende Amstel en Oud-Zuid 3 kilometer. En tussen knopende Nieuwe Meer en Westpoort nog eens 3 kilometer. Dat heeft te maken met de werkzaamheden daar. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen. So sort Sabrina Stark met This Time Around. Tien minuten voor half tien is het. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal nog tot tien uur. Wij gaan naar uh, innovatie, onderzoek en ontwikkeling. Van nieuwe producten. Dat wordt steeds belangrijker. De overheid zou daarbij een belangrijke rol moeten spelen. Maar dat gebeurt te weinig. Dat blijkt uit een groot onderzoek van TNO en het Haagse Centrum voor Strategische Studies. En een van de onderzoekers is Rob de Wijk, u kent hem wel. Goedemorgen. Goedemorgen. Meneer De Wijk, wat zijn de belangrijkste conclusies van uw onderzoek? Want het klinkt niet goed, dat er te weinig gebeurt, terwijl het lijkt mij wel belangrijk is. Nou ja, het is ook niet goed. Nee, het is, het is belangrijk, uh, omdat de wereld in het moordentempo verandert. Uh, je moet je aanpassen aan die nieuwe realiteit van die opkomende machten. betekent dat concurrentie uh, wordt uh, belangrijk. En dat kan je dus alleen maar aan als je heel innovatief bent. En wat zie je in Nederland? Ja, dat wij eigenlijk steeds verder uh, terugzakken. Uh, de, de uitgaven zeg maar op het gebied van onderzoek en ontwikkeling uh, door de overheid, nou, dat valt dan wel mee. Dat zit nou ongeveer op het uh, EU-gemiddelde uh, van de allergrootste bedrijven, zoals Philips. Dat gaat ook wel redelijk goed. Maar met name het midden- en kleinbedrijf, dat, uh, dat, uh, ja, dat, is, dat, is, dat is redelijk hopeloos, dat uh, dat eld enorm na, waardoor Nederland echt een onderbesteder is op het gebied van innovatie. Waarmee je dus eigenlijk je concurrentiepositie uiteindelijk op het spel zet. En u zegt, uh, het, het klinkt heel negatief. Uh, u nou, omschrijft het, het al. als een. Als een uh, want lijkt mij. Ik kan het wel dan blijf... dan doen natuurlijk. Maar ja, ja, dit, dit is natuurlijk wel negatief. Ja, het midden- en je... zou, zou een aanjager kunnen zijn. Ja, dus, ja dat moet ik. het absoluut zijn. Maar wat je dus ziet in, uh, in Nederland. is dat veel in de dienstensector zit. Het zit uh, eigenlijk op het gebied van de harde industrie met de maakindustrie, waar ze dus echt bijvoorbeeld machines maken. Nou, daar zit niet veel schot in. En dat is echt heel erg opmerkelijk, terwijl je dat dus wel hard nodig hebt. Een belangrijke conclusie uit dit rapport is... dat die hele diensteconomie die we hier met z'n allen hebben opgetuigd... Uh, die kan eigenlijk alleen maar goed functioneren... bij de gratie van een goede maakindustrie. Uh, dus echte industriële bedrijvigheid, ja, en daar, lopen we, daar lopen we redelijk in achter. We hebben ook geen uh, industriebeleid bijvoorbeeld in Nederland. In Duitsland hebben ze dat wel. Hoe komt dat? Ja, als je dat hele stuk van ons leest... dan moet je toch constateren dat er een bepaalde mate van visieloosheid is... Eh, op eh, waar je geld mee gaat verdienen. Hoe je eh, je onderzoeksbasis eh, wilt organiseren hoeveel je daarvoor over hebt. Uh, ja, het wordt bijna als een kostenpost gezien innovatie... terwijl het een investering is in je eigen toekomst. Zowel op overheidsniveau als bij de bedrijven? Ja, bij, bij de bedrijven zit dus het uh, grote probleem... Uh, dat uh, die grote bedrijven het allemaal wat doen zoals Philips, AMSL. Mm -hmm. uh, maar de, het midden- en kleinbedrijf, ja, dat blijft uh, verschrikkelijk achter. En dat heeft gewoon te maken met het feit... dat daar geen harde industriële bedrijvigheid uh, in zit. Uh, dat, uh, we doen het ontzettend goed op het gebied van apps en games en dat soort bedrijven. Uh, maar ja, uh, dat, dat voegt eigenlijk heel erg weinig toe... aan de totale innovatiecapaciteit van zo'n land... En, en de rol van de overheid, want daar hoor ik u heel eventjes over. Ja, dat, ja kijk, die overheid, dat, uh, dat valt nog wel mee qua bestedingen. Uh, er wordt wel geïnvesteerd? Er wordt wel geïnvesteerd, hoewel er in de echte kennisinstituten... ook steeds minder wordt geïnvesteerd. Er wordt dan weliswaar weer gecompenseerd... doordat de bedrijven weer wat meer aan het doen zijn. Maar ook daar loopt de overheid uh, achter. Maar als je bijvoorbeeld ziet hoe kwetsbaar het Nederlandse innovatiesysteem is. En dat vind ik ook een van de interessante conclusies van dit rapport. Is dat buitenlandse bedrijven in Nederland zijn 1% van het totaal. En die, die genereren wel 31% van de omzet in de marktsector. En, en dat is het allerbelangrijkste. Een derde van alle private onderzoek en de ontwikkeling in dit land. En we weten dus dat als je investeringsklimaat... en je vestigingsklimaat slechter worden... ja, dan staan die, punten, staan die, landen, of dan staan die bedrijven natuurlijk op het punt om je land te gaan verlaten. Dus uitermate kwetsbaar. Dus wij, wat we hier ook doen is, is laten zien wat die relatie is... tussen het zijn van een, nou, een leukere aardeland land... waar je graag in wilt vertoeven met een stabiel politiek klimaat, waar je niet van de ene in de andere regeling uh, uh, komt. Uh, en hoe belangrijk dat is om bijvoorbeeld die nieuwe starters die wel in de industriële sector moeten zitten, om die een kans te geven. En om uh, die buitenlandse bedrijven hier te houden of meer aan te trekken. Ja, Nou is er op korte termijn aan politieke stabiliteit in Nederland denk ik. Nee. Ik ben bang niet zo heel veel te doen. Wat moet er wel veranderen? Want er bestaat zoiets als uh, topsectorenbeleid ja, in Nederland. Ja, op zich is dat wel goed. Alleen een topsector is natuurlijk ook geen garantie voor de toekomst. Je moet voortdurend blijven nadenken of dit de topsectoren zijn die je wil. Hoe je die topsectoren aanpast aan een nieuwe situatie. Vroeger waren de Mijnen, 50 jaar geleden waren de Mijnen absoluut een topsector in Nederland. Maar ja, die bestaan dus niet meer. Dus je ziet dus dat door, zeg maar, door die mondialisering topsectoren komen en gaan. Nou, dat vereist dus een, een belangrijk overheidsbeleid. En overheidsbeleid moet er ook voor zorgen dat je voldoende. Goed, goed opgeleide mensen krijgt. Ook daar schort het aan, omdat met name in de beta-studievakken... er een enorme achterstand is. Maar dat zien we dus ook met het aantal laag opgeleide onder jongeren. Dat is, dat is gigantisch groot. Wat heel positief is, is dat, de, ja, is dat het, het aantal meisjes dat dat enorm bijtrekt. Maar jongens is echt, ja, dat is zeer zorgwekkend hoe dat zich verloopt. En, da en dan zit je dus in de situatie ja, dat je dus je eigen basis aan... Aanpast, eh, aanpakt. En wat we dus eigenlijk met dit rapport willen... is die gegevens boven water krijgen. Een hele hoop was gewoon niet bekend, sommige dingen ook wel. En op basis van, van, van dit rapport en deze gegevens, deze inzichten... Ja, neemt TNO op dit ogenblik het initiatief eh, tot wat, wat we noemen Innovatie 2020. Om ervoor te zorgen dat je bedrijven, overheid, kennisinstellingen... bij elkaar brengt om precies met elkaar aan te geven van wat er nou eigenlijk aan schort... en welke oplossingen denkbaar zijn voor dit probleem. Goed. Duidelijk. Rob de Wijk van het Centrum voor Strategische Studies... over innovatie in Nederland. Dank u wel. Meer hierover, over deze studie. Dit onderzoek vindt u op onze website, nos.nl. Dus ja, hoe zou het met innovatie zijn in Spanje? Ik weet niet of ze daar nu aan toekomen. Het Rode Kruis heeft voor het eerst een oproep gedaan... voor hulp aan de eigen bevolking. Volgens de hulporganisatie is 30 miljoen euro nodig... om een nieuwe groep van zo'n 300.000 extreem kwetsbare Spanjaarden te helpen. Correspondent Rob Zoutberg was bij het uitdelen van luiers, babymelk en wc-papier... in de eh, voorstad van, eh, van Madrid, Tres Cantos. Lootzin, Queteneceki, uh, wat hebben jullie hier? is voor de de menores voor de cereales en de pañales, de la talla del bebé. Een loods binnengelopen van het Rode Kruis in Tres Cantos, een voorstad van Madrid. En deze loods, dus een kleine loods, hier staat vol met babyvoeding, poedermelk. Dat wordt hier uitgedeeld aan de bevolking van Tres Cantos, mensen die hier naartoe komen naar dit, naar dit punt van het Rode Kruis. Ik zie ook sokken daar liggen. Sí, tenemos ropa de bebé que nos dona la gente de Tres Kantos, persona que ya no la necesita. Dozen hier ook met sokjes, kleren, t-shirts voor kinderen. Jullie delen dit uit aan mensen, je kan zeggen, die slachtoffer zijn geworden van de crisis in Spanje. Sí, ha habido een porcentage important de familias die han recurrido, han empezado a buscar ayuda afuera. Het zijn mensen die misschien een jaar geleden, twee jaar geleden, nog werk hadden, een hypotheken konden betalen. Maar dat werk is verdwenen. Mensen zijn werkloos geworden. Mensen konden aanvankelijk nog bij hun eigen familie terecht om om hulp te vragen. Maar die bronnen die zijn opgedroogd voor die mensen. Het geld is op. En de volgende stap is dus hier naartoe, naar het Rode Kruis. Voor de want ik heb geen voor een vrouw met een paars boodschappenkarretje is de eerste van de groep mensen... die hier vandaag naar dit steunpunt van het Rode Kruis komt. Ze krijgt luiers en dat gaat allemaal in dat karretje. En dan zegt ze, ik heb geen cent meer. Ik kom inmiddels al twee jaar hier. En dit is nog mijn enige uitweg. Wat is het me? Vergüenza. Vergüenza. Man, die Ramon heet vertelt dat hij vier kinderen te onderhouden heeft... maar geen inkomsten meer heeft nadat zowel zijn vrouw als hij hun werk verloren. En dan vraag ik aan hem, schaamt u zich dat u hier nu aangewezen bent... op deze Rode Kruispost om hier luiers en babypoeder op te halen? En dan is het even stil en dan zegt hij, ja, ik schaam me. Uh... Zeker in Wensen De crisis die raakt in Spanje steeds grotere groepen mensen. En nu al hier bij het Rode Kruis vallen alleen al een miljoen Spanjaarden onder hun voedselprogramma. Wie zijn die mensen? Ouderen, kinderen in probleemwijken. Maar denk bijvoorbeeld ook aan jongeren, werkloze jongeren die geen enkele bron van inkomsten meer hebben. Hoort een ander recent cijfer bij. Inmiddels valt een kwart van de Spaanse bevolking onder de armoedegrens. Zich chocaba bastante porque son gente que cuando ves su currículum que buscan empleo son ante tienen una formación universitaria, tienen een curriculum en una experiencia importante. Het is vrij ongelooflijk om de CV's te zien van de mensen die hier binnenkomen. Het zijn gewoon hoogopgeleide mensen, mensen die goed werk hadden. En die mensen die komen nu niet meer in de buurt van wat ze ooit verdienen. Nada parecido allos ingressos que anteriormente tenia, pero ni siquiera algo parecido a lo que anteriormente podia oftaar. Ze zijn echt aangewezen op de steun en de pakken melk die wij aan ze kunnen geven. Ja. Zover zijn ze dus inmiddels in Spanje noodhulp voor de extreem kwetsbare Spanjaarden in trekkantos. Radio 1. Het NOS Journal verdachte Brindisi was waarschijnlijk niet alleen en Polen en Oekraïne net op tijd klaar voor het EK. Half tien is het. Goedemorgen, ik ben Dorald Meegens. Bij de bomaanslag op een school in Brindisi in Italië waren waarschijnlijk meer mensen betrokken dan alleen de man die gisteren heeft bekend, denkt de Italiaanse justitie. De man heeft namelijk wel verteld dat hij de bom heeft geplaatst, maar niet waarom hij dat heeft gedaan. Dat vindt de politie verdacht. Bij de aanslag op 19 mei kwam een meisje om het leven. De oudere zorg in ons land wordt onbetaalbaar en daarom moeten we zelf gaan sparen voor de oude dag. Dat adviseert de Raad voor de Volksgezondheid aan het kabinet. Door de vergrijzing nemen de kosten alsmaar toe en dat kan de overheid niet meer opbrengen. De Raad wil bovendien dat iedereen beter gaat nadenken over hoe hij het later voor zich ziet. Wat wij het belangrijkste vinden is dat mensen nadenken over hoe ze het later willen. Daar maatregelen voor treffen, misschien ook financiële, maar in ieder geval in de zin van uh, wie kan me daarbij helpen, hoe organiseer ik dat later. En wij uh, stellen, uh, stellen een, een, suggereren een zogenaamde zorgverklaring. Dus dat mensen op een bepaalde leeftijd, bijvoorbeeld als ze 60 worden, uitgenodigd worden om een, een verklaring op te stellen waarin dit soort dingen vast liggen. En waarin er dus een gesprek komt tussen uh, degene die ouder worden en hun omgeving. Bijna iedere dag pleegt een Amerikaanse militair zelfmoord. In de eerste 155 dagen van dit jaar maakten 154 militairen een einde aan hun leven. Dat is meer dan in de afgelopen jaren. Toen waren het rond deze tijd zo'n 130. Waarom het aantal zo is gestegen is onduidelijk. Wel is bekend dat hulp zoeken voor je problemen in het leger bijna niet voorkomt. Dit jaar kwamen al meer militairen om het leven door zelfdoding dan door gevechtshandelingen waren in het Amerikaanse leger dit jaar ook meer aanrandingen... en meer gevallen van alcoholmisbruik. En het huiselijk geweld door militairen nam toe. Kofi Annan heeft voor het eerst erkend... dat zijn vredesplan voor Syrië niet wordt uitgevoerd. De schuld daarvoor legt hij bij de Syrische regering. Annan wil daarom ook dat de druk op president Assad wordt opgevoerd. De Veiligheidsraad zou moeten dreigen met consequenties. Je cannot het niet door focusing on op de spelers You Je have... moet de regionale en internationale players moeten betrokken Ze moeten van de oplossing En dan waarschuwde bovendien dat Syrië afstevend op een burgeroorlog. Volgens activisten zijn bij een nieuw bloedbad vlakbij Hama woensdag 78 mensen omgekomen. VN-waarnemers die kwamen kijken werden beschoten. En in de Poolse hoofdstad Warschau trappen vanavond om 6 uur Polen en Griekenland af voor het EK. De landen zijn er klaar voor, zegt correspondent Wouter Meijer. Maar het scheelde niet veel overal waar je kwam in Polen het idee dat je bij wijze van spreken... de laatste bouwvakker net in een zijn busje weg zag rijden. Maar het is ook inderdaad allemaal klaar voor zover dat nodig is. Dus het stadion is af...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 ANWB Verkeersinformatie, er staan nog een paar files. Er is een aanrijding geweest met meerdere auto's op de A1 Hengelo richting Apeldoorn. Tussen Avrid Lochem en Deventer Oost staat 5 kilometer. Bij Deventer is de rechte reis ook dicht. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht staat voor Maastricht 2 kilometer. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen voor het knopende Raasdorp 2 kilometer. Op de A10 de Ring West richting Den Haag voor Westpoort 2 kilometer. Morgen, het is vier minuten over half tien uur, luistert nog steeds naar het NOS Radio 1 Journaal. In de sportzomer te horen tot tien uur iedere ochtend. We beginnen met het EK, of beter, een vervelende kant van het voetbal. Want de aanvoerder van Oranje, Mark van Bommel, heeft geklaagd over racisme tijdens een training in het Poolse Krakau. We gaan naar Ronald van der Geer, die is nog altijd in Krakau. Ronald, waar doet Van Bommel op, wat is er gebeurd? Het is uh, gebeurd tijdens die, die training van de week... die bezocht werd door 25.000 Poolse voetbalfans. En even voor alle duidelijkheid... we hebben het hier over een interpretatie van, van Mark van Bommel. Want naast uh, heel veel voetbalfans... waren er ook heel veel mensen van de pers uh, aanwezig bij die, uh, bij die training. En er gebeurde wel iets. De supporters van Wiesla Krakau, dat, dat, dat is een harde kern... dat is een, een groep die zich vaak negatief manifesteert... had dat podium aangegrepen om te protesteren... tegen het feit dat uh, Krakau geen speelstad is. Oftewel, er hingen wat negatieve stemming richting de UEFA. Daar werden tal van geluiden bij gemaakt. Het Nederlands elftal tijdens dat protest... trainde voor die harde kern van Wiesla Krakau. Uh, meende vervolgens, want Mark van Bommel heeft gezegd... ik dacht dat toch echt te horen... Oerwoudgeluiden, boeggeluiden te horen binnen die protesten. En vervolgens is het Nederlands elftal een stuk verderop gaan trainen en gedacht, geïnterpreteerd deze geluiden, als zijn de geluiden van racisme richting de donkere spelers van het, van het Nederlands elftal. En Mark van Bommel heeft dat nogal hoog opgenomen nadat hij daarnaar gevraagd werd. En heeft ook gezegd: ja, dit kwam keihard binnen. We waren net die ochtend in Auschwitz geweest. Ja, en dan, dan, dan komt dat twee keer zo hard binnen op het moment dat je dus daarmee wordt, wordt geconfronteerd. En en uh, ja, dat is eigenlijk wat hij heeft gezegd. En, ja. en hij wil daar ook conclusies aan verbinden. van nou, Als dat tijdens het uh, EK weer gaat uh, gebeuren, tijdens wedstrijden... dan zullen wij als groep de, de scheidsrechter verzoeken om ons van het veld te halen. Want wij willen dat zeker niet accepteren. Maar voor alle duidelijkheid, het is een interpretatie. Mm -hmm. Het is niet zo dat het echt gezegd is. Want um, er is een, een, een landelijk ochtendblad dat inmiddels ook bij de KNVB... en bij de UEFA heeft uh, geïnformeerd naar, uh, naar, de, naar de gang van zaken. En nergens is er iets van uh, racisme, uh, geluiden van racisme... die zijn nergens gerapporteerd. Dus het is en blijft een beetje een interpretatie. En ik okay. kan je, Lara, dan ook zeggen... ik was er zelf ook bij die ja, training. Ja. En de geluiden, natuurlijk waren er die geluiden... maar wat overheerste was ja het was, het was eigenlijk het verhaal uh, richting de UEFA. Het anti-UEFA verhaal wat die supporters dus uit. En daar, ja, dat is misschien door andere antwoorden geïnterpreteerd. Dus het is een beetje grijs. Ja, precies. Maar dan zou je zeggen, doe er een onderzoek naar... en, en die een officiële uh, klacht in. Maar dat doet Van Bommel geloof ik niet, hè? Nee, Van Bommel houdt het uh, op, uh, op signaleren. Uh, waarschijnlijk ook weer niet helemaal natuurlijk overtuigd... van uh, of hij dat nou gehoord heeft of niet. Letterlijk zegt hij, wij meenden dat te horen ja. en zijn uit voorzorg, omdat het ons wel irriteerde... in elk geval ergens anders, gaan, gaan trainen op het veld... een stuk verder weg van die harde kern... waardoor, ja, waardoor het, het, het wat minder krachtig binnenkwam. Hij geeft wel een signaal af, want dit onderwerp is natuurlijk niet nieuw. Hè? Nee. Het is natuurlijk al, al besproken. Palotelli, Italiaan, heeft al gezegd... als er iemand een banaan gooit of uh, boeggeluiden, oerwoudgeluiden maakt... dan loop ik van het veld af. Ja, daar heeft de UEFA niet zo heel handig op gereageerd... via de, de, de voorzitter Michel Platini door te zeggen... als een speler van het veld loopt, krijgt hij geel. Dat moet allemaal via de scheidsrechter gaan. Dus het, het was al een issue. Het is nu eigenlijk een nog groter issue geworden. Terwijl niet eens zeker is of het gebeurd is. Nou, Ronald van der Geer vanuit Krakau. Dankjewel, Ronald. Oké. Okay. Uh, Nederlandse voetbalfans, die zijn er klaar voor. Ook de Nederlandse politie, die zijn ook in Polen en Oekraïne. Ronald Moes is als hoofd van het Centraal Informatiepunt Voetbalvandalisme. de baas van deze politiemensen. En hij is in Garkov. Meneer Moes, goedemorgen. Uh, nog eventjes bij dat racisme te blijven. Uh, speelt dat ook onder de Nederlandse supporters? Nou, op dit moment niet. Uh, in Garkov uh, speelt dat helemaal niet. Supporters zijn bezig om aan te komen in Garkov om naar de camping te gaan, om uh, hotels op te zoeken... en om uiteraard de stad te verkennen. Dus dat speelt hier niet, nee. Uh, waar... Voor de wij weten uiteraard, want we spreken natuurlijk niet elke supporter die hier aankomt. Nee, begrijp ik. En, en wat is uw missie? Wat, wat doet u precies in, in onder andere Garkov? Nou, wij, zijn, wij zijn al wat langer bezig hè, met de voorbereidingen voor dit toernooi. Wij, wij uh, smeren dat uit over een periode van ruim twee jaar. We beginnen na het uh, toernooi, uh, uh, in dit geval na het WK, met de voorbereidingen. Dan hebben we samen met onze partners in Europa hebben we overleg met de organiserende landen Polen en de Oekraïne en we gaan samen de voorbereiding in en ondersteunen de organiserende landen uh, met het begeleiden van onze eigen supporters, uh, met het gedrag van onze eigen supporters. Uh, wij leggen uit uh, uh, waarom supporters zo doen. Uh, bijvoorbeeld gisteravond is er uh, op het vliegveld in uh, Garkow een vliegtuig binnengekomen. Wij zorgen dat we er zijn om uh, die supporters te verwelkomen en om ook de lokale politie uit te leggen. Maar u zegt... Uh, maar ja, dat het feestende ja. supporters zijn die uh, er zin in hebben. Ja, precies. Want u brengt dan met name een positieve boodschap over, over, onze, over onze supporters. Maar het kan zijn dat daar ook uh, jongens tussen zitten... die misschien wel zin hebben om te knokken. Of gaat u daar niet van nou, uit? De, de, nou de, de, uh, er is een verschil tussen clubsupporters en de supporters van het nationale team... De supporters van het nationale team zijn overwegend uh, uh, zeg maar positief ingestelde supporters die echt voor het voetbal komen. En uh, nou goed, net zo goed als in andere landen hebben we ook in Nederland bij het clubvoetbal soms wel eens supporters die wat minder positief overkomen. Ja, maar die houdt u ook in de gaten neem ik aan. Daar mochten ze er ja, zijn. Heeft, die... heeft u mensen voor? Ja, wij zijn hier met twaalf uh, politiemensen uit Nederland. Uh, dat zijn politiemensen die ook in de eigen regio zich... Voortdurend bezighouden met het, uh, met het clubvoetbal, dus die de supporters kennen. Uh, en wij zien over het algemeen overwegend uh, zeg maar de, de, de supporters die uh, het voetbal een warm hart toedragen... ...die zien we bij het Nederlands zelf al. Oké, en waar doet u dat, die Oranje supporters in de gaten houden? Nou, wij ontmoeten ze onder andere, zoals ik al zei, op het vliegveld. Uh, wij, wij ontmoeten ze bij de Oranje Camping, uiteraard op de fanzone... Uh, treinstations en uiteraard overal waar de lokale politie ons wil hebben, omdat daar concentraties van supporters zijn. Ja, precies. En uh, u jo had het erover dat u uh, de collega's in Gark of in Oekraïne informeert, onder andere. Uh, heeft u ook bevoegdheden? Wat mag u doen als u uh, nou, ja, iemand spot die misschien uh, niet zo zin heeft in een feestje, maar in wat anders? Nee, wij, wij, uh, wij hebben geen bevoegdheden. Sorry dat ik ondertussen moet lopen, maar ik moet hier een gebouw uit. Oh, nou, maar wij hebben geen bevoegdheden hier. Wij zijn ook gewoon burgers, maar uh, het eerste wat wij kunnen doen... is een uh, supporter hier aanspreken op zijn gedrag. Ja. En, uh, en daarna luisteren. als het nodig is de lokale politie informeren. Ja, en natuurlijk de lokale politie, zei dat al, informeren over wat dat voor jongens zijn... Hè? Positieve nee. Precies, ja, ja. als dat nodig is. Ja. Ja. Eind mei werden er in Polen nog voetbalhooligans aangehouden. Een van hen zou de leider zijn van de onderneming van uh, Legia Warschau. Ik heb er ook beelden van gezien. Um, moeten de fans um, rekening houden met, met, met dat soort fans? Heeft, heeft u daar informatie over? Nee, daar hebben we op dit moment geen informatie over. En zoals het ook geldt in Nederland... dat er een verschil is tussen clubvoetbal en uh, supporters... En het nationale team uh, uh, geldt dat ook in andere landen. Uh, daar, zit dus, daar zit een enorm verschil tussen. Ja. Uh, maar wij hebben op dit moment geen informatie over supporters die eventueel uh, uh, de boel willen verspieren. Goed, nou dat is goed nieuws. Uh, heeft u zelf nog wat tijd om eventueel naar een wedstrijd te gaan? Wij zijn uh, normaal gesproken in de buurt van de supporters. die ja. zit in het stadion. En tijdens de wedstrijden bevind ik mij in de commando-ruimte van het stadion. Kijk eens aan. Nou, veel plezier ook dan. Ja, dank u wel. Ronald Moes als hoofd van het Centraal Informatiepunt voetbalvandalisme. Uh, aanwezig dus in Garkov.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 Nou, haast heeft minister Spies dus niet. Zorgvuldigheid gaat voor snelheid, aldus de minister. En dankzij onze verslaggever, u hoorde dat, Michiel Breedveld, wordt het onderwerp vandaag van de agenda gehaald. Dat gebeurt met onderwerpen die gelekt worden? Nou, straks de eerste sportzomerbus. Mark Robin Visser is op weg naar kampioenen. Ben benieuwd. Dit is het NOS Radio 1 journaal met Lara Rensen. On the other side of the street. I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 Deja vu, I thought this can't be true, Oh, is drive-by, a shy guy, looking for a, to a I, I, I, I, I, I know. Drive by and train, wij gaan meteen door naar... Radio Sportzomerbus. Met Mark-Robin Visser, die is met zijn Sportzomerbus op pad vandaag op dag. De dag van de winnaars. Mark-Robin, kun je het al verklappen? Naar welke winnaars ben je op weg? Ja, nou, kijk, ik, ik dacht, ik doe een klein testje. Want kijk, zoals je weet, ben ik zelf, als het over sport gaat, niet echt buitengewoon goed uh, onderlegd. Ik bedoel, mij moet altijd alles worden uitgelegd. Maar jij, Lara, weet wel het een en het ander. Dus ik dacht misschien dat ik een klein... Dus even kijken hoe ver we kunnen komen. Als ik nou eens even wat namen noem, en het gaat natuurlijk uiteindelijk om de plaats waar ik ben. Ik sta hier op de markt. Eén mm -hmm. clou is, het is hier altijd op vrijdagmarkt. Ja. En dan ga ik nu een paar... Ja, wordt hier al door de marktmeester gezegd. Ga ik nu een paar namen noemen. luister, bijvoorbeeld, uh, Eddy Pieters Graafland was een voetballer uit 19. 1934, dat is natuurlijk lang geleden. Mario Been, voetbalcoach. Bert Vlier, triatleet. Drievoudig Nederlands kampioen triatlon. John Daal Thomasson, voetballer. Gaat er al een lampje branden, Lara? Of nog niet? Moet ik nog even doorgaan? Ja, ga nog maar even door, ja. Regie Blinker, voetballer. Leon Flemings, voetbalcoach. En, heel actueel, Ron Vlaar, ja, voetballer. Rotterdam, ja, ja, ja. En dan zeg ik daarbij: Olympische Spelen. De meest succesvolle Nederlandse sportster, het is een vrouw ooit, is hier geboren. En zij heet... Inge de Bruin. Denk aan het water. Inge de Bruin, goed zo Lara. Je hebt het geradig, geweldig. Inge de Bruin is dus onder andere, samen met al die anderen, afkomstig uit Barendrecht. En dan is dus de vraag, zit hier wat in de grond? Of hebben ze er juist iets uitgehaald, waardoor het hier uh, zo'n kweekvijver is van, uh, van talent? Je mag in ieder geval zeggen dat Barendrecht uh, de stad van de winnaars is. En ik wil graag weten waarom dat is. Misschien zit het wel in de groente en het fruit hier op de markt. Ik zal het eens even aan de marktmeester vragen, meneer Slikkerveer. Is dat het geheim? Dat kan makkelijk. Bent u zelf een winnaar? Nou, nee. Ik, nee? Uh, nee? Nee, nee. Nee, ik weet niet veel. Maar u bent wel marktmeester, dus u weet wat hier verkocht wordt. Ik weet wat hier verkocht wordt. Is er, is er, is er iets geheims? Ja, er zitten hier knappe vruchten zelf. Buitenlandse groentes kun je Knappe nemen. vruchten? Ja, en, uh, het is gewoon de groenteboer zelf, hij is hier uh, talrijk. En het is allemaal vers fruit en er zitten... Misschien, is, misschien zit het hem daar wel in. Ja, maar we hebben ook buitenlandse groentes en alles en een specialiseerd. Ja. Dus ja, dus... Ik zal eens even kijken. We staan hier voor de hondenkraam. Die is heel mooi opgemaakt met, met manden in de kleur van de Nederlandse vlag en oranje erop. Heel creatief. Goedemorgen. Goedemorgen. U verkoopt ook oranje botten en oranje koekjes voor de hond. We verkopen eigenlijk uh, een aantal dingen voor, de, voor ja. de honden. Is er nou al veel vraag naar? Er is uh, misschien niet heel veel vraag naar, maar we doen er wel wat aan. We hebben zelf twee flatcoat retrievers en die hebben een uh, leuke leratie met een... Uh, Oranje-chaaltje ja. omgedaan. gedaan. En worden ze daar dan ook beter van? Worden ze daar dan ook echt winnaars van? Ja, maar het, het gaat is... ook om het gevoel natuurlijk. Hè? Het gaat om het gevoel en ja. daar word je toch blij van. Ja. Zeg meneer Stikkerveer, u, hebt, u bent nog niet in Oranje en de markt nee. trouwens ook nog niet. Hier dan bij deze kraam wel, maar. Ja, nee, maar dat, uh, dat hebben we vorige twee jaar geleden wel gedaan bij DK. Ja. Daar hebben we dus, want ik ben ook marktmeester in de kerk, daar hebben we dus Oranje-shirts gegeven uh, met ja. Nederland en En de nu, market. waar zijn ze dan nu? ja die heb ik nog niet dus, ja, dus, dus ze zeiden nog niets dus, dus we kunnen er verder nog niks mee doen en... nou weet u wat wij gaan hier gewoon de dus sfeer er een beetje inbrengen op de dag van de winnaars ja. Ja, In rechts de ja. place to be ja, dan, ik denk dat er wel meer zijn die er dus oranje gekleurd gaan worden hierom. Maar ja. ik denk als het begint dat het dan meer enthousiasme ja, dat moet gaat dat brengen. Gewoon, ik denk, ja, we uh, moeten het gewoon nog een beetje opbouwen. We moeten allemaal nog dus, een beetje oranje wakker worden. Als je statistieken hoort over ja. Nederland, dan, dan krijg je ja, zoveel ja. verschillende. De ene zegt ja, ze niet. zijn over een week thuis en de andere zegt ze halen de finale. Nou, dat hoop ik toch niet? Nee, nee, maar ja... Je moet het reëel zien en dan zeg ik, ik zie dit wel als het afgelopen is. Oké, okay. de sportzomerbus vandaag in Barendrecht, de plaats van de winnaars. Groeten tot zover, tot later. Tot later, Mark Robin Visser. Nou, in de toekomst moeten we de zorg die we nodig hebben op onze oude dag... zoveel mogelijk zelf betalen. Dat heeft de Raad voor Volksgezondheid en Zorg geadviseerd. Ik kon er eerder over horen vanochtend. Verslaggever Mark Hamer praat in een bejaardentehuis... het huis aan de Poel in Amstelveen over met bewoners en medewerkers. Ja, inderdaad. En uh, ik loop hier rond uh, door, door het uh, tehuis. En uh, uh, ik ben nu in de recreatiezaal. Iedereen zit met allemaal loodjes voor zijn, uh, voor zijn neus hier aan de tafels. Ja, dat klopt. Er is vandaag een kwartjesloterij. Die is elke vrijdagochtend. En dan gaan mensen uh, kunnen voor een kwartje loodjes kopen en dan uh, kunnen ze een kleine prijs winnen. Ongeveer een 50 ouderen zitten hier al helemaal klaar voor. Jeanette Lubbe, verpleegkundige. Um, ik zag u daar straks hier door het uh, huis heen rondlopen. We hebben even de, de maatregelen, het advies uh, van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg even doorgenomen. Uh, ja, ik heb zoiets van ja, ik denk er nog helemaal niet over na, uh, over, over, over de, de toekomst. Maar u wel. Ja, ik heb er wel over nagedacht. Ik doe natuurlijk dit werk. Hè, en dan denk je na van... jeetje, als ik nou eens een uh, beperking krijg of lichamelijke gebrekken... hoe wil ik dan ondersteund worden? En het is afhankelijk van welke gebrekken dat ik dan heb. Maar als bijvoorbeeld steunkozen aandoen... of een, uh, geholpen worden met wassen... dan zou ik liever thuis willen uh, geholpen willen worden. Maar is mijn zorgvraag complexer? Hè, dat ik dus overdag ook meer aandacht nodig heb, meer stimulans... Ja. dan denk ik van... nou. Dat deel van, uh, van het advies, zegt hij dat is eigenlijk wel goed. Ander deel wat erin staat, ouderen met complexe en langdurige problemen... moeten zo lang mogelijk aan huis blijven, uh, zorg aan huis krijgen. Daar is er van zegt hij, nou, dat kan eigenlijk niet. Nee dat, vind ik, uh, nee, dat vind ik bezwaarlijk, heel bezwaarlijk. Want de mensen hebben gewoon 24 uur aandacht nodig en begeleiding. En als ik dat hier zie met mensen met complexe zorg, dan is dat echt nodig. Hè? Tussendoor eten en drinken geven. Mensen kunnen niet in één keer een glas water of limonade leeg drinken. Dat gebeurt in fase. Dan stel je voor je hebt ochtends iemand geholpen. Je gaat weer weg. En je komt pas over een uur terug. Dat is lang. Dat is heel lang. Ja, dus de, een beetje dubbel gevoel bij, bij dit ja, advies? Juist. Ja, We moeten duidelijk. allemaal wel nadenken. En deze ouderen, ja, daar hoeft het allemaal niet bij. Die kunnen zich helemaal gaan storten op uh, de, de kwartjesloterij. Ja. Ik loop nog even naar meneer Zaal toe. Ja. Zo, uh, ik begrijp dat dit voor... Meneer Zaal, ja, ik ben aan deze kant. Uh, u heeft wel heel erg veel loodjes. Heel erg veel loodjes, dus voor, twee, voor twee personen. Oh, dus u doet er nog veel iemand anders erbij ook. Nou, ik wens u veel succes. Dank u wel voor de, voor de ontvangst vanochtend. Ja, bedankt. Oké, okay, en uh, nou, ik ga er ook maar eens over nadenken. Waar ik over, nou hopelijk heel erg lang, een keer in wat voor tehuis huis ik zou willen zitten. Nou. Mark Hamer en zijn uh, vergezichten. Dankjewel, Mark, voor nu. Um, ja, en zo dadelijk op deze zender natuurlijk een bijzondere kruisbestuiving. Tot en met 12 augustus de sportszomer op Radio 1. Met straks Thijs van der Brink en Willemijn Veenhoven. Wat heb je straks in jouw zeg thuis? Het is vandaag de dag van de winnaar op Radio 1. En uh, daarom hebben wij in het eerste uur Hans van Breukelen te gast. Later Peter Blanchet, de volleyballer die goud won. En uh, ook nog Paul Haarhuis en uh, Jacco Elting. En natuurlijk het nieuws van vandaag blijft ook gewoon doorgaan op Radio 1. Ik zou zeggen, blijf luisteren.